Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Nederlandse longartsen willen dat de e-sigaret wordt verboden... nu het aantal klachten toeneemt. Het aantal gebruikers met klachten is opgelopen van 3 naar 8. Ze hoesten onder meer bloed op of kregen last van hevige astma. De Vereniging van Longartsen maakt zich ook zorgen... over de chronische gevolgen die het gebruik van de e-sigaret kan hebben... en wil een verbod totdat er meer duidelijk is... over de gevolgen van het gebruik. De VS laat Amerikaanse troepen terugtrekken uit het noordoosten van Syrië. Het Tweede Huis geeft Turkije daarmee de vrije hand bij een militaire operatie tegen Koerdische strijders. President Erdogan wil de Koerden in het noordoosten van Syrië verdrijven omdat ze zouden samenwerken met Koerdische strijders in Turkije. Zij worden door de Turken beschouwd als terroristen. Het noordoosten van Syrië werd enkele jaren geleden nog door Koerden veroverd op IS in samenwerking met Amerikaanse troepen. Honderden milieuactivisten demonstreren bij het Rijksmuseum in Amsterdam voor meer klimaatmaatregelen. Actiegroep Extinction Rebellion blokkeert de stadhouderskade voor het museum en ze hebben daar onder meer tenten opgezet. De gemeente Amsterdam had de wegblokkade verboden, maar de groep zet de actie toch door. Een aantal demonstranten is gearresteerd. Er komt een keurmerk voor de energiesector. Dat moet consumenten beter beschermen tegen de soms agressieve verkoop van energiecontracten. Volgens De Telegraaf is het een initiatief van een groep energiemaatschappijen en distributieplatformen. Vooral over tussenbedrijven komen veel klachten binnen. Het weer in de noordelijke helft van het land zonnig, in het zuiden meer bewolking. Later op de dag breekt ook daar de zon door, blijft droog en het wordt ongeveer 14 graden. Vanavond vanuit het westen regen en morgen wordt het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Erwe van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen Breukelen en Maarsen. De vertraging is een kwartier. 10 minuten extra op de A10, Knoop het Watergraafsmeer Koenplein... tussen Knoop het Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. En een kwartier tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief, dankjewel. Namens de scheidsrechters en sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Ja! Yeah. you Duper, duper. Just Stone hier bij ZFM waar het 7 over 9 is. Op maandag 7 oktober. Met nog 209 dagen te gaan tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sons. ik ben tot 10 uur bij je. En wij gaan door met Pedro Capo, met Calma. Y un café Apenas me desperté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 Solta caliente y vamos a disfrutar el ambiente Me puse reggaeton pa' que me paga ese cuerpo. Métele uh -huh. hasta abajo, está duro ese movimiento. Uh -huh. El único testigo que tenemos aquí uh -huh. es el viento. Y dale, metele cintura. Mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta. Si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta. Si estamos juntitos bailando. Vamos la Pa' kúrate yeah. Pedro Capo Met de remix van Chalma. Elf over negen Hier bij ZFM Maar we doorgaan met Old Town Road Like it's attached, head is mad it black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my blood.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 Soundroad, Lil Nas, Billy Grace Cyrus en Kio, de uit Pumberent. En wij gaan door met Señorita van Shawn Mendes hier bij ZFM waar het kwart over negen is. I'm a rain sweat dripping off me Met kraak en smaak. Maar niet voordat ik verteld heb dat het buiten 9 graden is. Het wordt maar 13 vandaag. Maar het blijft droog. Dus iedereen in de binnenlanden in Zandvoort, is het droog. Dus het komt deze kant op. My insatiable sense for insecurity Just like a poet, shy enough to show it Bold enough to put down in words in all obscurity Of lustre that lingers, you flow through my fingers then lyrically trickle down my spine I'll swirl you like fine wine and stir up a punchline To kiss your ruby lips another time My hands and knees are shaking Scared enough to fall out of grace from singularity Intoxicated, unadulterated, Satuated, sinful and free of ambiguity The sweetest connection, adorned to perfection I drift into an ocean of despair My soul needs to unwind So throw me a lifeline And pull me up to show me you'll be mine 9 and eight. There's never no games that I'ma play For the last time If you want me to say you van kraak en smaak. En Ivar doet er ook mee. Leuk plaats, voor hem weinig. Dat is eigenlijk best wel jammer. Ja, en dan afgelopen weekend. Het nieuwe seizoen van Peaky Blinders. Heb je gekeken? Ik nog niet. Ik wil ook nog helemaal niets over weten. again FM. FM. Dat was Nick Cave in the Bad Seats met het thema wat gebruikt wordt bij Peaky Blinders. Bijna half negen, half negen, half tien. Gaan wij door hier met Marvin Gaye. What's going on? mother. mother. There's too many of you to cry. Brother, brother, brother.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 See you Marvin Gaye, what's going on? Hier bij ZFM waar het half tien geweest is, één minuut over half tien. En de vaste luisteraars weten het, half tien is tijd voor jazz. Vandaag in de rubriek Jazz is niet eng, hebben we Gardu met Marvin en Miles. Maar Marvin hoorde je net al. En de hommage aan Mel's zit in dit liedje. Jazz FM, zeg ik dan altijd. ZFM, vijf over half tien. En wij gaan door met Maan, Pocketful of Change. Maar niet voordat ik vertel dat er vanaf 1 januari... ook een nieuw jazzprogramma bij ZFM komt. Op de zaterdagmiddag. I will light up my smoke. Show the world how I roll. line is my coat. Never be broken, no. My days on the dark side. On the weekends, skim my shine. Leave my house to go home. Stacked up, I live with pockets full of change. my way and we'll always erase i see you gaze. Oh. you live life on the wrong side you have tried but it's not fine leave my house to go home stacked up i live with pockets full of chains maan die nog de handvol kleingeld heeft. Volgens mij was dit haar eerste plaat. Echt leuk. Gewoon veel te weinig. Gaan wij door met Goldstone. Ook zo'n leuke plaat. All I Know. ZTV. Make a sound make a sound make a sound so fine can you feel me i'm gonna cry cry cry you know i try cause i can make it i hear a bang bang bang a bang so loud come on hit me you got me hanging upside down and breaking i wish i could turn around Goldstone bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En wij gaan door met John Meyer hier om 20 voor 10... Wat voor tien hier bij ZFM Met John Mayer En we gaan door met een van de leukste Duitse platen op dit moment Loredana met Gnik Hoe was je gestern nacht Schon wieder ohne mich Du hast mir auch versprochen Du lässt mich niemals im Stich Was hast du dir gedacht Ik brech dir dein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 Immer nur uns beide, aber was machst du da wieder für eine Scheiße? Ja, ich zäh jetzt mein Cash, ganz allein jeden Bett. Du gehst auf und, und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst Hello, wir brauchen ein bisschen Geld, aber nein, für dich gibt es hier kein Cent. Nichts ist für immer der Schmerz vergeht. Auch noch eine Kipwür mein Leben. Und du schierst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht schon wieder ohne Menge?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 Ik met Kiniek hier bij ZFM. Een van de leukste Duitse platen op dit moment. En wij gaan door met Charlie's Angels en Don't Call Me Angel. Call Me Angel, Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, de soundtrack voor de nieuwe film. En we blijven bij de sterke vrouwen, Billie Eilish. En die had deze hit al, maar haar jeugdvriendje, of haar jeugdliefde in ieder geval, er is een foto waar zij als kind op haar slaapkamer staat, met allemaal posters van Justin Bieber. En Justin Bieber zingt nu mee op deze plaats.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 Ik ben that blij dat je alleen bent. Je zei dat me I mean I don't see what she sees But maybe it's is het omdat your colon go Ik ben een Ik ben een slechterik. guy ben een slechterik. Ik ben een slechterik. Ik ben een slechterik.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 Ik zie het op z'n graag staan, schat Maar jij hebt veel meer waard dan dat Ik zie het op zo'n graag staan, schat Maar jij hebt veel meer waard dan dat Zijn ring op het kastje naast je bed Terwijl hij al je geur was van z'n lijf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 Niet veel meer waard, want de lippen stiffen op zijn praten. Ja, en dat was de nieuwe Marco Bossato. Hier bij ZFM waar het 2 voor 10 is. En dan wordt het tijd voor de huishoudelijke mededelingen. Allereerst, zometeen de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met daarin in de tweede uur een lang gesprek met de burgemeester. Echt een leuke kennismaking, ik heb het uh, zaterdag gehoord. Echt een leuk gesprek. Dan hebben we het over de uitzending van woensdag... Morgen zit Ger Loogman hier, maar woensdag zit ik hier samen met Nicolette Kappen. En Nicolette is actrice, zangeres, komt uit Haarlem. En is vooral bekend van haar Franse chansons. Dus veel Franse muziek, denk ik, van uh, woensdag. We gaan eens kijken hoe het is om een uh, programma met z'n tweeën te doen. Ja, en dan hebben we natuurlijk altijd mensen nodig bij ZFM. Er gaat veel gebeuren bij ZFM. Er gaat veel in het dorp gebeuren met de komst van de Formule 1. Dus we zoeken verslaggevers, we zoeken redacteuren, we zoeken technici... Heb je daar zin in? Wil je ons team ondersteunen? Wil je zelf programma's maken? Wil je achter de knoppen? Wil je de straat op met de microfoon? Je van harte welkom hier bij ZFM. En stuur dan een berichtje naar programmaleiding.zfm.nl Nee, sorry, programmaleiding.zfmzandvoort.nl Programmaleiding.zfmzandvoort.nl Ik ben er woensdag weer, samen met Nicolette. En ik wens je nog een hele fijne dag.